Facebook heeft een aantal bekende extreme figuren verbannen van Facebook en Instagram. Daarmee geeft het techbedrijf gehoor aan de kritiek dat haatzaaiers en verspreiders van desinformatie te veel ruimte krijgen op de platforms. Zo zijn onder andere complotdenker Alex Jones van internetkanaal Infobars en de extreemrechtsactivist Laura Loomer niet meer welkom. Naast de persoonlijke accounts zijn ook fanpagina's en groepen verwijderd die gerelateerd zijn aan die personen.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 My Johnny Mayer. <music>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 Juke Ellington opgenomen in 68, Set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 in the southern hemispheres Love emerges and it disappears I do it for your love I do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 jangles then he danced only across the cell. He grabbed his fence, a better stance. Oh, he jumped so high. Then he let go and let go Most of the time I spend behind these county bars. He said.